1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Waarschuwing voor extreem weer in Limburg. Dodental gijzelingsactie Algerije loopt op. En Nederlands oorlogsschip De Ruiter vertrekt naar Somalië. Het weer, sneeuwbuien trekken langzaam over het land. Het noorden houdt het nog tot vanavond droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Maar nog een stevige oostenwind voelt het veel kouder aan. Morgen sneeuwt het door in het noorden. In de rest van het land valt er dan hooguit wat motsneeuw. Ja, het sneeuwt dus in het zuiden. In Limburg zelfs zo hard dat er een waarschuwing is afgegeven voor extreem weer. En het kan er ook nog eens gaan ijzelen, waardoor wegen ontzettend glad worden. Tot nu toe zijn er weinig problemen op de wegen, maar door de dag heen valt er wel veel sneeuw, zegt weer online. Het is niet dat het gelijk met bakken of met grote vlokken naar beneden komt. Uh, het gaat vrij gestaag en lichtjes, maar wel weer over een langere tijd, net zoals we vorige week hebben gezien. En uiteindelijk uh, ja, hoopt dat zich wel op en dan krijg je natuurlijk wel de nodige centimeters uh, die er uh, valt. Het noorden van het land moet vanavond rekening houden met sneeuwjacht. En dat is een combinatie van flinke sneeuwval en een sterke wind. In Groot-Brittannië zorgt de sneeuw voor veel meer problemen. Met name vliegveld Heathrow heeft er last van. En er komt nog meer sneeuw aan, zegt correspondent Anne Sane.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 Gaan we naar Algerije. Het dodental van de gijzelingsactie... in de woestijn van Algerije moet naar boven worden bijgesteld. Dat heeft een woordvoerder van de Algerijnse regering gezegd. Gisteren maakten de autoriteiten bekend dat 23 gijzelaars... en 32 terroristen zijn omgekomen. Slachtoffers komen uit zes verschillende landen. De Algerijnse leger viel het gascomplex binnen... na een belegering van vier dagen. Britse premier Cameron zei in een televisietoespraak... dat zeker drie en hoogstwaarschijnlijk zes Britten zijn omgekomen. Vandaag vertrekt het Nederlands oorlogsschip De Ruiter richting Somalië. Het schip neemt deel aan de anti-piraterij en heeft onder meer een nieuwe helikopter aan boord. Aan de lijn de commandant van het schip, kapitein-luitenant ter zee Harold Liebrechts. Wat gaat u doen bij Somalië? We gaan richting Somalië om daar de piraterij te bestrijden en eigenlijk de vrije doorgang van scheepvaart in de regio te garanderen. Ja, u weet dat Nederland als handelsland als geen ander gebaat is bij een vrije doortocht van schepen. Uh, Bovendien uh, die schepen worden gekaapt en is dus ook een uh, humanitair drama. En daarom gaan we daarheen om de piraterij te bestrijden en te ontmoedigen. En op wat voor manier gaat u dat doen? Uh, gewoon door daar te zijn. Te kijken naar uh, welke schepen er allemaal varen. een Goed idee te hebben wat normale scheepvaart is en wat uh, mogelijke piraten zijn. Nou, die mogelijke piraten zullen wij gaan, uh, gaan bekijken en uh, indien, uh, indien de kans daar is, zullen wij die uh, proberen in hechtenis te nemen. En, en dan berechten, want dat was de vorige keer het probleem. Hè? Want deze piratermijnmissie is er al een paar jaar nu, geloof ik. Um, dat berechten, dat was dan uh, nog wel eens het probleem? Ja, berechten is natuurlijk internationaal gezien uh, ligt dat ingewikkeld. Uh, maar dat is niet het deel waar ik mij mee, mee moet bezighouden. Ik, ik, ik, ik moet ze aanhouden. En dan uh, zal later in overleg met het Openbaar Ministerie worden bekeken hoe de berechting uh, zal kunnen plaatsvinden. En uh, gebeurt het vooral vooruit de lucht ook? We, we krijgen een helikopter mee die uh, prima in staat is om ons uh, te, te helpen bij het, uh, ja, het kijken waar alle scheepvaart zich bevindt. Dat uh, is een bijzonder grote toegevoegde, toegevoegde waarde. Maar we hebben zelf ook uh, sensoren aan boord. Dus het is, uh, ja, het is en vanuit de lucht en vanaf zee. Uh, toch even die helikopter. Dat is de opvolger van de links. En de links uh, kennen veel mensen misschien nog van het uh, strand van Libië natuurlijk. Dat is de oude helikopter. Dit is dus de nieuwe? Ja, dit is een uh, volledig nieuw uh, toestel. Het is ook... Uh, uh, hij is nog niet eens echt helemaal af. Het is uh, nog niet helemaal de definitieve versie. We gaan ook voor het eerst met uh, deze helikopter uh, op pad. Uh, en het is totaal niet, uh, niet te vergelijken met, uh, met de oude links helikopter, nee. Want wat is er beter aan? Nou, hij is een stuk groter en hij kan ook uh, verder vliegen. Hij heeft betere sensoren aan boord. Dan uh, moet u denken aan, aan, aan een radar om, om bootjes mee te detecteren, maar ook warmtebeeldcamera's. Uh, hij vliegt verder, langer en, en we kunnen dus een groter gebied ermee uh, bestrijken. Uh, hoe lang gaat de missie duren? Uh, nou, ik denk dat we over een maand of vijf weer uh, hier in Nederland zullen terugkeren. En vandaag vertrekt u dus? En vandaag vertrekken we inderdaad. Hartelijk dank, kapitein Luitenant der Zee Harold Liebrechts. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Ouderpartij partij 50PLUS heeft tot nu toe zo'n 1300 klachten binnengekregen... bij het meldpunt voor de koopkracht van senioren. Dat zei partijleider Henk Krol in het tv-programma EVE Jinek op zondag. Mensen kunnen sinds donderdag doorgeven... wat ze merken van maatregelen van het kabinet. Volgens Krol worden vooral ouderen getroffen door de bezuinigingen. Als ik zie hoe die groep ouderen waar ik voor opkom... de afgelopen jaren echt gepakt is... want die zijn er al 10% op achteruit gegaan omdat ze niet geïndexeerd zijn. En als je dan ziet dat nu door andere belastingmaatregelen er weer ineens gekort wordt... en dan komen de pensioenkortingen nog in april... dan denk ik dat is de generatie die hard gewerkt heeft, die er zelf voor betaald heeft. Want wat er nu in de pensioenpot zit, hebben die mensen er zelf ingestopt. En die moeten het hardst bijdragen, terwijl ze niks kunnen herstellen.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 Op een meubelboulevard in Enschede heeft de grote uitslaande brand gewoed. Het meubelplein in winkelgebied Schuttersveld is grotendeels verloren gegaan. Blussen van de brand was vannacht erg lastig volgens de brandweer. Ja, het is vooral heel erg uh, koud. Uh, de brand is binnen begonnen. Het heeft ook even geduurd voor die uh, uitslaand was. Dus in die zin heeft uh, ja, op dit moment uh, wakker uh, de wind natuurlijk ook het vuur aan. Maar het is vooral uh, door die wind heel erg koud voor alle mensen die hier staan uh, te werken.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 De competitie is weer begonnen. In Groningen zijn FC Groningen en FC Utrecht in de slotfase van de eerste helft. Ragnar Niemeyer. Eh, Utrecht was een beetje en ja, in ieder geval één van de verrassingen van de eerste competitiehelft. Hoe doen ze het vandaag? Daar is niet veel van terug te zien in deze wedstrijd. Zes minuutjes nog tot aan de rust. Een 0-0 stand. Eén kans gezien voor Van der Gun op aangeven van Kerndt. Maar Van der Gun kon net niet bij de bal. En aan de andere kant van het veld helemaal in het begin een schot van Andras Kierum En daar moeten we het tot nu toe mee doen. Wel nu Gerrit voor Utrecht dus richting Achterlijn. Weer de linkerkant van het veld. Weer is Van der Gun voor de goal. Maar Kwakman haalt de bal weer bij Groningen uit. En Groningen meteen richting Texera. En dan gaat het meteen bij Utrecht maar weer helemaal terug. Via Wuitens naar doelman Robin Ruiter. Nee, het is geen uh, groot duel, misschien speelt ook de kou wel een rol. Want laat je zo meteen Marek niet in de maling nemen door de mensen van het nieuws. Het voelt niet alleen koud, ja. het is het ook gewoon. En misschien dat daarom ook wel veel stoeltjes uh, niet bezet zijn in de Euroborg. Misschien vinden de mensen hier Utrecht ook wel niet zo'n hele aantrekkelijke tegenstander. Dat kan natuurlijk een keer gebeuren, hoewel Utrecht het goed doet. Je zei het al, zesde in de Eredivisie. De bal via Kali denk ik terug naar Ruiter. Nee, daar kiest hij niet voor, toch uh, vooruit richting Duplan. Maar er staan daar veel Groningers aan de rechterkant van het veld, nog voor de middenlijn. Het is uh, maar goed dat de rust er zo meteen aankomt, zeker ook voor de spelers op het veld. Misschien dat die met wat betere ideeën straks terugkomen voor de tweede helft. Voorlopig 0-0, slotfase, eerste helft. Graag naar Niemeijer en wat uh, warme thee voor de heren. Um, nog meer wedstrijden vandaan natuurlijk, uh, drie om precies te zijn. En natuurlijk de klassieker Ajax tegen Feyenoord, allemaal te volgen in langs de lijn vanaf twee uur. 1 uh, uh, maar is er nog. Rode JC NEC moet om half vijf uh, beginnen, maar is nog onzeker. Vanwege de sneeuwval in Limburg moet het veld nog worden gekeurd. Bij de Europese kampioenschappen Bobslee... was het vanochtend de beurt aan de Viermansbobs. En ook Nederland kwam in Oostenrijk aan de start. De wedstrijd werd bekeken door verslaggever Erik van Dijk. Edwin van Kalker is die piloot. Hij is op de weg terug van een hamstringblessure... Vorige week begon hij nog zittend in de bob aan een afdaling. Nu duwde hij mee op de eerste meters. Maar de Nederlandse piloot is nog niet 100%. Dus ook nog geen topklassering. De start is zo belangrijk in het bobsleeën. Edwin van Kalker startte als nummer 23... en werkte zich wel omhoog naar plaats 12 op dit Europees kampioenschap. Geen feest dus, maar wel opluchting dat het per week beter gaat... met bob van Kalker. De Europees kampioen komt, zoals zo vaak, uit Duitsland. Maximiliaan Arndt wint... In ICO's. In Malmoe is vandaag de laatste dag van de Europese kampioenschappen short track. Nederland heeft al een titel op zak, dankzij Sienkie Knecht. Edwin Cornelissen is in Zweden. Kunnen we nog meer titels verwachten? Ja, waar het om gaat uh, bij dit EK Short Track, dat is de allround titel. Degene die alle afstanden wint. Vandaag staan er nog twee afstanden op het programma. De 1000 meter en uh, de superfinale over drie kilometer. En uh, daar willen ze natuurlijk ook gaan toestaan. Shinki Knecht, de man die leidt ook in het algemeen klassement, heeft zojuist gemakkelijk uh, de kwartfinales bereikt van die 1000 meter. Net als zijn landgenoten Niels Kerstelt en Freek van der Wart. En Shinky Knecht heeft ook, ook het voordeel gehad dat zijn Russische concurrent Grigorev in die hit zo is uitgeschakeld. Hij loopt dus sowieso uit als hij in ieder geval de punten in de finale gaat pakken. Dat is dus wat Chinky Knecht moet doen om een solide basis te leggen voor de prolongatie van zijn allround titel die hij vorig jaar haalde op het EK in Tsjechië. Bij de vrouwen is Jorien de Mors de enige dame uit Nederland die door is naar de kwartfinales van de duizend meter. Maar laat zij nou ook de enige zijn die een rol van betekenis gaat spelen. In het klassement. Derde staat ze op dit moment. Ze moet nog de nodige punten gaan pakken om daar verder in te stijgen. Dat is wat haar te doen staat. En dus is de missie voor Jorien de Mors in eerste instantie het bereiken en het liefst ook het winnen van de duizend Meter, dan zou ze in de superfinale over drie kilometer nog voor een stuntje kunnen zorgen. Maar dat is toch een stuk lastiger dan de missie die Sinky Knecht heeft te volbrengen. Later vandaag staan er overigens ook nog de finales op het programma van de Relay, de aflossingsploegen. Waar zowel de vrouwen als de mannen van Nederland titelverdediger zijn. Kijken of zij dat kunnen prolongeren of dat het toch een wat lastiger verhaal gaat worden in mannen. Dankjewel Edwin Cornelissen. In de wielerwereld werd gehoopt dat de biecht van Lance Armstrong... ook voor andere renners een stimulans zou zijn om tot een bekentenis te komen. Voorlopig lijkt het daar niet echt op. Eeuwig rivaal Jan Ulrich heeft al te kennen gegeven... dat hij het voorbeeld van de Amerikaan niet zal volgen... De Duitser won de Tour in 1997 en eindigde vijf keer als tweede... waarvan drie keer achter Armstrong. Oericht heeft nooit openlijk bekend, al is hij wel geschorst... omdat hij samenwerkte met de Spaanse dopingdokter Fuentes. En meer meer dus straks in Langs de Lijn vanaf twee uur op Radio 1. Verkeersinformatie. Bij de AWB in Den Haag, Edwin Gerritsen. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg blijft de wegen... nu ook plaatselijk op de wegen liggen... Uh, in Zuid-Limburg is het ook plaatselijk glad door sneeuw. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Schiphol en knoppend Badhoeverdorp staat twee kilometer vierde, De rechte rijstrook is dicht. De A6 tussen Lelystad en Emmerloord is in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug. Dat komt de werkzaamheden die duren tot zes uur vanavond. De werkzaamheden zijn eerder begonnen vanwege de verwachte sneeuw. Omrijden kan via Zwolle over de A28. Nog een keer de hoofdpunten. Waarschuwing dus voor extreem weer in Limburg vanwege sneeuw en ijzel daar. gijzelingsactie Algerije loopt op. En Nederlands oorlogsschip De Ruiter vertrekt naar Somalië. Dit is Radio 1. Welkom bij deze persconferentie. Max. En de is komt hier over het Wij gaan iets nieuws doen. Aan tafel! Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag. Het tweede deel van de perstribune van Max. Honderdste uitzending. En bij gelegenheid van het jubileum vanuit het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. U bent welkom om met ons het glas te heffen. De gast dit uur Marcelle Mesker. Ik had er wel tenniscommentator. En verder vliegende keeper Jules van der Wart op pad. Op het antwoordapparaat deze week een vraag over de Elfstedekoorts bij nieuwsrubrieken. Want terwijl een nieuwe tocht der tochten nog ver weg is, reizen de verslaggevers geregeld af naar Friesland. Om vervolgens teleurgesteld terug te keren, zoals deze verslaggever van RTL's editie NL. Dus, tja, Ip, we zijn toch met de neus op de feiten gedrukt. Ik heb een goed idee, Jeroen. Laten we afspreken mm. dat we weer naar Friesland gaan. Op het moment dat ik tien keer op de vaart kan springen, zonder dat ik er doorheen ga. En dan, dan mogen we het een beetje toelaten, die Elstede kont. Waarom, waarom toch wordt dat E-woord nu al zo vaak in de mond genomen in journaals en weerberichten? Ik ga straks vragen aan RTL's weervrouw Helga van Leur. En verder natuurlijk Groningen-Utrecht, de wedstrijd die om half één deze middag begonnen is. De perstribune.nl voor uw reacties of hashtag via Twitter perstribune. Tot twee uur, omroep Max. Marcella Mesker, goedemiddag. Goedemiddag. Uit de Randstad, uit de sneeuw geklommen... Ja, er ligt veel sneeuw in Den Haag. Veel meer dan hier. Daar is, daar is het begonnen van de week, hè? En daar ja. is een goed pak gevallen. Ja, enorm. Ik moet echt uh, de boets aan om in mijn auto te komen. Hè? Het pad is ook echt goed raar. schoongeschrapt. Zeg, en, ondertussen moet je ook de Australiën Open uh, volgen, maar vandaag even niet. Vandaag heb ik uh, toevallig een dag vrij. Op het uh, moment dat Djokovic een uh, moeilijke wedstrijd aan het spelen Tegen? Is. Tegen de Zwitser uh, Favrinka. En uh, hij stond 6-1, 5-2 achter. Dus ja, sensatie hing in de lucht. Maar op 5-3, 30-0 kon Favrinka de set niet uitserveren. Dan slaat het bekende choken toe. Dus, Wat is dat? Ja, dat is nerveus worden en dan ja, niet meer vrijheid kunnen spelen. Toch die zenuwen voelen. Bang eigenlijk om, om die game uit te maken, mm. om te winnen. En eh, ja, eerste service komt niet meer en Djokovic eh, breekt. En ja, de wedstrijd is eigenlijk voorbij. Djokovic lijkt nu twee sets tegen één. Ze zitten nu in de vierde set, gaat gelijk op. Maar... Ja, uh, toch wel even een nou ja, benauwd momentje voor Djokovic aan het begin. Dagje vrij en ondertussen houdt het je ook perlop ja, bezig natuurlijk. Uiteraard. Want je wil op de hoogte blijven. Ja. Zeg, uh, we zitten in beeld en geluid. Het instituut voor de omroep, van de omroep. dat is een heel klein museumpje geweest ooit. Er werden wat banden bewaard hier, hier iets verderop. En er werden wat relicten uit het verleden verzameld. En zie wat het geworden is. Ben je er wel eens geweest? Had je ja. het wel eens gezien? Ja, voor, uh, ik ben hier geweest. receptie 50 jaar Studio Sport... Dus waar. toen hebben we hier uh, rondgekeken uh, en, en toen, uh, toen stond het ja. nog niet zo lang. Dus, en ik rij hier, uh, ja, zeker in deze periode, dagelijks langs. Dus ik, ik vind het een prachtig gebouw. Het is een geweldige aan het is, het is een landmark geworden hè, van het ja. Mediapark. Voor de rest zijn het allemaal oude DDR-gebouwen die jij ook van binnen uitkent natuurlijk. Ja. Ja, dat is <laughs> van, vrij treurig. Maar dit, dit is een feest. Zeg, um, commentator van Tennis, hoe ben jij dat geworden? Ja, um, 1987 alweer. Hè? Dus het is, nou ja, wat is het? 26 jaar geleden. Um, toen speelde ik zelf nog. En um, toen was ik geblesseerd in die periode. Ik had een vrij ernstige knieblessure. Voorste kruisband was afgescheurd op Wimbledon. Ja. En ik was zeven maanden uit de running. En in die periode. Ja, ga je, ga je wat, wat dingen doen in Nederland. Ineens was ik in Nederland en uh, werd ik wel eens uitgenodigd... voor tv-programma's, uh, spelletjes, quizzen, je kent dat wel. En uh, ja, zo kwam ik ook in aanraking met uh, ja, de leiding van Studio Sport uh, Kees Jansma zat daar in, Martijn Lindenberg, Ad van Liend. En uh, ja, via via uh, ben ik toen uh, langsgekomen... en toen mocht ik uh, een keer een uh, proefbandje inspreken... samen met Heinz Bakker, dat was de toenmalige uh, tenniscommentator... En uh, nou, dat beviel kennelijk. En, en toen ben ik heel voorzichtig aan, heel langzaamaan uh, begonnen ja, met wat commentaar. Weet je de eerste wedstrijd nog die je op televisie deed? Ja, want dat was ook in die periode, 1987. Het was de finale van uh, ABN AMRO toernooi in Rotterdam. Uh, Heinze deed daar commentaar. Ik mocht naast hem zitten en dan af en toe in de gamepauzes ja, wat, uh, wat roepen en, en, en sidekick, een paar vraagjes. Side, als Joost het Draaier het zou horen, ja, oh, onze ja, gast. Die zou gek uh, worden. Nou, die zegt uh, sidekicks, ja. weg ermee. Hè? Ja, ja. Ja, ja, ja, Maar goed, zo begint het. Ja, zo begint het. En bovendien, jij kwam uit de tennis, dus dat is altijd handig voor een commentator. Ja, ja een paar vragen tennis, beantwoorden, ja, zo begint het dan. Ja. Wat, wat, ja, een, beetje, een beetje wennen aan de, de microfoon en hoe dat technisch allemaal werkt en... en in korte tijd wat zeggen. Dus ik, ik, ik kon toen een paar vragen van Heinz in de pauze uh, beantwoorden. Ja. Wedstrijd van John McEnroe tegen volgens mij Stefan Edberg. Dus dat Doe waren maar. niet de minste. Doe maar. Ja. Nou, weet je, het fijne daarvan is, je kent die spelers, je kent hun kwaliteiten. Uh, dus, uh, en je weet hoe ze spelen. Dus op zich is dat ook wel prettig. Ja. He, denk ik als, als je begint. Ja, je nou ja. Maar... zeker, zeker. Ja. Je, je, je kent je kent je eigenlijk. Kent ze alles van, van de ja, sport. natuurlijk. Want jij was uh, nummer 31 van de wereld, meen ik. We praten nu jaren 80 tachtig, Tachtiger jaren, dat waren, ja. mijn, waren mijn jaren. Zullen we eens even teruggaan naar 1983? Dat was een hoogtepuntje uit je carrière. Je wint het toernooi oud tegen nieuw. Opnieuw matchpoint. Dat is dan het beslissende, de beslissende tik geweest. En daarmee brengt in dit duel oud tegen nieuw... de winnares van oud van vorig jaar... maar niet nog jonge 24-jarige Marcella Mesker. Deze partij op haar naam vlak voor haar vertrek... ...naar de Verenigde Staten, waar ze Nederland op internationaal niveau waardig zal vertegenwoordigen. Daar kunnen we van overtuigd zijn. Weet je nog tegen wie je speelde? Nou, um, het is me verteld. Het was na net Ah, oh, Je hebt voorkennis. Ja, want ik heb ook een keer toen tegen Betty Steuven gespeeld. En, uh, maar dat jaar was het tegen na net schutten, ja. ja. En Zijn dat namen uit het verleden of zijn dat mensen die je nog tegenkomt in het circuit? Uh, nou, Betty Steuven kom ik nog wel regelmatig ja. tegen. Daarnet, Schut is geëmigreerd naar Zuid-Frankrijk. En die ja. heeft ook niet echt meer professioneel tennis gespeeld op lang niveau. Betty natuurlijk wel. Uh, en nog een aantal, aantal vrouwen uit die tijd. Maar uh, het was wel een beetje pionierswerk. Betty Steuven was de tijd voor mij. Ja. Uh, toen was ik zeg maar die, ja, die tien jaar daarna. En, en, en daarna, de volgende tien jaar... met Brenda Schultz, Christie Bogert, Mirjam Oremans... Toen, ja, toen is het tennis eigenlijk echt een volksport geworden. En ook met Krijtjek, Haarhuis, Elting, Siemerink. Negentiger ja. jaren, dat, dat was eigenlijk ja, ja. De maar, maar het doorbraak van tennis in Nederland. Maar tennis was, laten we zeggen, in recreatieve zin toch altijd wel een volksport? Er heeft toch heel veel mensen die wel eens een bal je had, Ja, Je had bloei bloeiende verenigingen. vereniging. Ja, ja, maar dat is eigenlijk pas eind tachtiger jaren. Zo ja, ja, Ja, daarvoor was het toch nog wel een beetje keurige sport, hè? Ja, het was een anderslag mensen. Ja, het was, het was keurige sport, uh, weet je wel, allemaal in een witte kleding. En uh, ik begon ook met houten tennisrackets en werd op de tennisclub gebaloteerd. Uh, oh ja, dus... waarop? waarop uh, nou, ja, wat waren de criteria? Of je wel netjes genoeg was ja, ja. en of je wel met twee woorden kon spreken. En ja, toch ook een beetje kijken naar wat ja. je ouders deden. Heb ik het hmm. idee. Ja, ik was zelf toen tien jaar. Dus en wat dat was heb de ik club? Het uh, Rood-Wit. Uh, uh, ja, die speelde op Tennispark Halenburg. naast voetbalclub HBS ja, ja. En in ja. de Vogelwijk. De Bosch van Pex. Juist, jij ja. kent het. En dan kon je in deze tijden schaatsen als het een beetje gevroren had. Oh, ja, dan gingen die winter. banen onder water natuurlijk. Daar geschaatst. Ja. ja, zeker. Marcella, wat is nieuws van jou van deze week? Nou, ik heb er natuurlijk over, over nagedacht. Normaal volg ik het, uh, het nieuws heel erg. Ik kijk graag Pauw en Witteman en uh, Nieuwsuur en uh, af en toe Wereldrijd Door en uh, Nieuws. En... Maar ja, ik zit natuurlijk deze twee weken heel erg met de Australian Open. S'nachts kijken, oh. alles volgen de hele dag. Dus ja, dat gaat een beetje aan mij voorbij. Natuurlijk ging Lance Armstrong niet aan mij voorbij, maar we zijn nu een beetje Lance Moes maar zeggen. Maar ik heb één flits deze week gezien waar ik erg van genoot en wat ik... Ook in de context ja. van uh, ja, het dopingverhaal vond. Die drie oude mannetjes, 63 jaar uh, 1963, de Elfstedentocht. Met ah. Reinier, Paping, Jan Nauta en Jeen Je nee, van Nee, Jan, Jan Uitham. Of, Jan, Jan Uitham. Uitham. Ja, ik weet het, wel. Ja. ik heb hem vrijdag mogen spreken op Radio 1. Een half uur lang. Dus die naam vergeet ik niet meer. Ja. Jan Uitham en Jeen. Ja. Je en die zaten daar met z'n drieën. En ik vond dat echt zo mooi om te zien. Hè. Drie oude mannetjes met alle respect. Een humor. Uh, en, een... Ja, nog een, nog een vitaliteit op, op toch de oude dag. En eh, terugkijkend, terugblikkend op ja, die, die zware L-steden toch 1963. Ik geloof dat later in de avond eh, nog andere tijden sport werd uitgezonden. zoals ja. was ook een aanleiding. Eh, maar dat was zo enig. Eh, hoe, hoe die met elkaar omgingen. De humor, de grapjes. Eh, de concurrentie die ze in die ja. tijd hadden. Nou ja, en zet je dat af in die tijd. Hè, was dat natuurlijk toch pure topsport wat zij presteerden. En dan ja, het hele commerciële dopingverhaal Lens Armstrong. Dus ik vond dat wel een geweldig contrast om die drie mannen daar te zien, nog zo fit en, en zo mooi. Het geluid wat erbij hoort. Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. yes. Heb ik kent? Ja, het was binnen drie minuten al klaar, hè? Het, ja. <laughs> het hele verhaal. Um... Je hoorde Joost en draaien, Willem van Koot het vorige uur zeggen. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? Uh, geregisseerd en ze verdienen er... Hij zei 50 miljoen. Maar goed, ze verdienen er goed aan allebei. Opera en Lens. Wat denk jij? Ja, ongetwijfeld. Maar weet je, ik denk bij zoiets niet meteen aan het geld of de commercie. Weet je wel, dat, dat, dat hebben mensen het over. Ik kijk naar het verhaal. Ik heb het opgenomen. Ik ga niet s'nachts om drie uur kijken. Ja. Ik heb het toch opgenomen deze week. en um, nou, Ik vond het eigenlijk een heel kill interview, deel 1. Um, ik heb wel met spanning zitten kijken. Um, maar ook de setting daar in een hotelkamer. Um, ik, had, ik had echt een beetje jeueige verha ver verhalen. Daar had ik op gehoopt. En dan zeggen ze, oh, dat gebeurt allemaal niet. Advocaten, geld en dit... Nou ja, het ja. zal strak geregisseerd ja. zijn vooraf nou ja, natuurlijk. Het absoluut. is uit en daarna besproken. Dat is de waarheid. Maar ja, je wil toch horen hoe hij in een hotelkamer, misschien met een dokter, een, een, een zakje bloed ja. of een injectie en dit verhaal. En, de, en daar hebben we niets van gehoord. En een, een weinig emotie, ja, deel 2 een beetje. Maar nee, ik vond het een heel kill interview. Maar goed, de waarheid in. is boven tafel, min of meer. Hè. Laten we zeggen, de bekentenis bij wat, wat we min of meer hoorden al uit Amerika via het dopingbureau... Weet je, ik heb wel het gevoel, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, want jij komt vanuit een sportwereld. Waarom zou het alleen in wielrennen gebeuren, maar niet in tennissen, niet in schaatsen, nou, noem alle sporten maar op. Waar prestaties worden verwacht. Ja. Wat denk jij? Ik denk dat het overal gebeurt. Alleen in uh, sommige sporten meer dan in andere sporten, omdat ja. het daar meer zin heeft. Hè? Wielrennen, iedere dag toe de Frans drie weken lang die duur sporten. Ja, sporten als, als golf en tennis, daar, dat vergt hele andere capaciteiten. Dat is, dat is technisch en, en dat is mentaal. En um, je race niet tegen de klok. Nee. Je hebt met een tegenstander te maken. Je hebt met een, een, een, een spelsituatie te maken. Er komt een bal en het is een reactie. Het, het is een instinct. Zeker, maar het is ook een fysieke kwestie natuurlijk. Uiteindelijk wel. Um, in de zin van, als je... Bij de mannen bijvoorbeeld een lange vijfzetter hebt gespeeld. Precies. En je moet de dag daarna weer. Meestal heb je een dag vrij, een ja. rustdag. Maar de hersteltijd kan eventueel uh, bevorderd worden met door iets te nemen. Maar goed, in tennis ligt niet voor de hand dat dat veel gebeurt. Nou. Er zullen uitzonderingen zijn ongetwijfeld. Nou, er wordt wel gecontroleerd, neem ik aan. Er wordt, er wordt, op, veel, ja, ja. Er wordt veel gecontroleerd. Ja. Niet zoveel als bijvoorbeeld bij het wielrennen. Maar er wordt gecontroleerd, zeker. Wanneer uh, had jij in de gaten voor jezelf... Ik kan heel goed tennissen. Wanneer wist je dat? Is dat enig moment aan te geven in jouw jeugd? Nou ja, ik was elf jaar. Toen won ik mijn eerste districtskampioenschap. Oh, dat ik, ben je wel voor... heel goed al, hè? Ja, onder twaalf onder jaar. Ik was ja. elf jaar. Ik deed voor het eerst mee. En ik won uh, ja, tot en met elf het, het regionale kampioenschap. En uh, ik wist niet eens wat dat voor een toernooi was. Maar ik won het wel. En... Ja, en dan, dan gaat het lopen, dan kom je in, in, in van die fasetrainingen, zoals ja. dat heet de districtstrainingen. Dan kom je naar bondstrainingen en dan ga je naar trainingskampen in je jeugd op een, op een leuke manier. En, uh, en toen ik 14 was, werd ik nationaal kampioen voor het eerst. Ja, op dat is er, want dat zeg je zo even tussen comma's erbij, op een leuke manier. Want er zijn, ja. ook, er zijn ook voorbeelden van mensen als jij, die veel talent hebben, maar die zijn er niet op een leuke manier begonnen. Nou ja, op een, ik zou zeggen op een andere heel streberig. manier. Ja. Op een andere manier, wij zien dat Maar voor jou was het een ontspannen manier ja omdat het toch ook nog een andere tijd was ja. dat ik opgroeide was natuurlijk toch in de 70er jaren waarin ik zeg van ja tennis was nog een nette sport uh, je mocht ook uh, ik was negen jaar toen mocht ik pas lid worden van een tennisclub want ja jonkies die waren die, dat, dat deden ze niet nee. en nu mag nu nu kan je als je vijf bent of vier bent kan je al lid worden is er al mini tennis en wordt er ook al oh, nadrukkelijker gescreend bij dat soort uh, kinderen wordt er al gekeken van nou dat zou een talentje dat talent kunnen zijn heeft? oh ja ja, ja? ja dat, dat, zie je, dat zie je ook wel vrij snel. Hè? Ja. Wie er hand-oog-coördinatie heeft, bal aanlegt, zoals dat heet. Want als je vijf jaar bent kan je nog niet tennissen. Maar je kan wel zien of iemand een beetje ziet waar de bal stuit. Hè? Het inschatten waar die stuit en, en hoe je dan ja, daar tegenaan moet slaan. Dat is wel een bepaald talent wat je hebt. En dan, maar, en dan, dan proberen we dat talent te begeleiden, te ontwikkelen. En ook, ook weer zorgen dat het talent niet afhaakt op het moment dat het leven echt leuk gaat worden. En uitgaan en dat soort dingen voor de deur staan. En hoe hou je ze erbij, hè? Ja, nou ja, dat is Dat is vandaag natuurlijk altijd een zorg. Dat is, dat is een zorg. Ik denk zeker in de tennissport vandaag de nee. dag. Ik uh, vind niet dat het heel goed gaat met de tennissport in Nederland. Uh, los van alle grote uh, of, of kleine resultaten die er zijn. Wat is er mis dan, volgens uh, jou? Nou, het afhaken van, van jeugd. Hm. Uh, en uh, je ziet toch dat in aantallen uh, het ledenaantal wat minder wordt. Vroeger hadden we ruim 700.000 officiële KDLTB-leden. Het zit nu op 660. Maar dus ik denk dat dat juist komt omdat die verenigingen die vroeger wel een goede structuur hadden en mensen erbij haalden, dat die verenigingen ter ziele gaan. Ja. En dat, dat mensen wel tennissen, maar individueel. Juist, ja. De structuur is er nog wel. De verenigingen zijn Ja, maar die verenigingen, verenigingen dunnen uit. Mensen doen het op een andere manier. Ja. Ze huren liever een baantje. Tuurlijk. Uh, en ze gaan naar de fitness dan dat ze helemaal actief meedoen aan het, uh, aan het tennisverenigingsleven. Want er is meer dan de tennisclub. En dat was er vroeger niet. Nee. Marcella, praat straks graag met je verder. Straks hoort u de klacht op ons antwoordapparaat. Maar ik denk dat het tijd wordt voor onze vliegende kiep. Hij van de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja, terug bij Rob Witske in, in Hoofddorp, waar hij al 21 jaar woont. Nog steeds hetzelfde adres. En uh, we kijken naar jouw spullen. Ik zie shirts van Ajax liggen, van Feyenoord, van, uh, van het Nederlands elftal. Hoeveel heb je er ongeveer? Nou, ik denk dat ik nog zo tussen 40 en 50 shirts heb. Ik heb er ook al heel wat uh, weggegeven. Uh, natuurlijk een heel zelfde shirts. Uh, Brazilië heb ik. Uh, uh, van Jong Oranje nog. Hier deze. Deze van Jong Oranje. Is die heel speciaal? Nou, niet heel speciaal. Maar uh, ja, dat was toen nog zonder naam. En uh, deze heb een uh, nummer 11. Dus dat. Uh, dat is nou, Eigenlijk jouw lievelingsnummer volgens mij. Dus heel uh, heel ja, vaak. Ik, ja. Eigenlijk vanuit de jeugd speel ik, uh, altijd, heb ik altijd met nummer 11 uh, nummer uh, gespeeld. Dus uh, ook bij SDW had ik altijd uh, nummer 11. Ja, je de amateurclub waar je vandaan kwam. Als je naar uh, al die shirts kijkt, welke is dan speciaal? Welke wedstrijd, en zeker die van Feyenoord, Ajax of Ajax Feyenoord, komt er dan uit? Nou, ik, ik weet eigenlijk niet zo heel goed meer uh, de verhalen erbij. Dat zeg Ik, ik heb er ook heel wat uh, weggegeven. Uh, maar ja, sowieso de Niels Elters shirt... Uh, Shit van Ajax, uh, wat fijn, wat, wat, wat, uh, wat, ja, wat ik ook gewoon een hele leuke tijd heb gehad. Uh, uh, Sintetjen, blijft ook altijd uh, toch wel heel erg leuk. Ja, dat zijn toch wel de shirts die, uh, die uh, toch wel bijblijven. Ik heb natuurlijk ook nog het shirt van, uh, van Europa Cup Finland, maar die zie ik nu even niet zo gauw liggen. Het, het rare was, jij als Ajax ziet, begint bij Feyenoord spelen en eigenlijk heb je daar het langst gevoetbald. Ja ik, heb daar, uh, nou ja, ik heb in totaal zes jaar bij Ajax gevoetbald. Uh, drie jaar natuurlijk in het eerste. Maar ook drie jaar in de jeugd. Uh, en uh, bij Feyenoord heb ik in totaal vijf en een half jaar gezeten. Ja, Maar dan inderdaad bij de selectie. Als je daarop terugkijkt, was dat voor jou dan een bijzondere periode? Juist bij Feyenoord? Uh, nou ja, het is niet de makkelijkste keuze die ik heb gemaakt natuurlijk. Het, dat, dat wist ik al vooraf. Uh, dat je... Ja, als Amsterdamer en Ajax ziet natuurlijk bij Feyenoord... Uh, ja, dan heb je het sowieso al begin met een achterstandje. Dat, uh, dat, dat zal niet vreemd op uh, klinken. Um, maar ja, aan de andere kant... Uh, ja, ik, ik scoorde meteen in mijn eerste wedstrijd tegen NAC uh, een stiftballetje. En dat hadden ze al een hele tijd geloof ik niet gezien daar. Dus uh, nou, ik, ik, uh, ik had wel meteen uh, natuurlijk succes. En dat, dat, dat helpt ook altijd wel heel erg. Als je nou naar Rotterdam gaat... Uh, schud je je handen of zeg je van je blijft toch aan ziet. Nee, ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die een beetje raar blijven reageren. Uh, maar de mensen weten waar ik mee gewerkt heb. En, en uh, laten we zeggen, de, de meest normale mensen die een beetje normaal denken, uh, die reageren altijd wel leuk en aardig. Dus uh, die weten ook wel wat ik voor fijnheid ook heb betekend. Na carrière ben je coach geworden. Assistent-bondscoach met Van Basten, ook bij Ajax. Uh, laatst zag ik je spelen weer met uh, oud-internationals... En, ...en werk je voor Players United. Wat doet Players United? Dat is een sportmarketingbureau. Uh, uh, ja, uh, voorheen waren we eigenlijk altijd uh, uh, evenementen en dat soort dingen... ...hospitality uh, um, dat soort dingen allemaal aan, aan, het, aan het doen. Vooral voor sponsors van de Neus Elftal, uh, clinics. Uh, daar kwam bij dat we de Ice en clinics uh, organiseren voor Ajax... Uh, en sinds kort is, sinds anderhalf jaar, zit daar ook uh, management bij. En uh, daarin moet je zien dat we trainers en spelers uh, begeleiden. En we doen heel toevallig uh, Frank de Boer en Ronald Koeman. Dus, dat is niet heel toevallig, denk ik. <laughs> nee, nee. Nou ja, maar uh, dat zijn wel de, de twee mooiste clubs waar wij... Uh, ja, twee goede trainers waar wij het uh, management voor doen. Ja, doe je het goed. Het gaat je goed. Dank je wel. Ja. van der Wart, Hoor u. Marcella, je hebt een tussenstandje van Djokovic op je vrije dag, maar desondanks. Ja, ja, ja. Nou, ik vind het toch wel spannend hoor. 4-4 4 de set, Djokovic 2-1 in sets voor. Maar uh, knap dat die Zwitser uh, er uh, hanging in daar, hè, zoals we ja. dat noemen. Terwijl hij toch een uh, ja, behoorlijke dip heeft gemaakt. Want het een 6-1, 5-2 voor. Verliest dan set 2 en 3. En dan blijft hij toch vechten en blijft hij goed spelen. Dus dat, dat, dat geeft de kwaliteit van Favrinka wel aan. Dus wie weet krijgen we nog... Een vijfde set. Een mooie vijfzetten. Marcel Brans, Goedemiddag. Goeiemiddag. Technisch directeur van PSV. In het buitenland begrijp ik. In welk buitenland? Hoe noemen we het? Laten <laughs> we maar gewoon het buitenland houden. Echt hoor? Want dat is natuurlijk ja, niet, niet kijk, voor de winter. Ja, dat is natuurlijk niet voor de wintersport. Welke speler heb, hebt u op het oog? Nou nee, dus het, uh, het is zo dat uh, in deze periode natuurlijk uh, er van alles kan gebeuren en, uh, en ik uh, samen met de scouts uh, het ook bezig ben dan als er iets gebeurt op een uh, positie bij PSV, dat, uh, ja, dat we meteen kunnen reageren. Dus vandaar dat ik uh, nu in Duitsland ben een paar uh, wedstrijden op bezoek. Maar na mijn naam en rugnummers wilt u nog niet geven, begrijp ik? Nee, want het kan best zijn dat het uh, dat je in deze periode nooit of het van toepassing wordt of niet. En uh, uh, ja, er, er is altijd een heel hoop te doen en uh, uiteindelijk uh, weet je pas aan het einde van de maand uh, wat uiteindelijk concreet uh, is geworden en, uh, en ook tot iets is gekomen. Ja. Er staat hier ook nog steeds in de krant dat de mogelijkheid bestaat dat Adam Maher van AZ binnenkort naar Eindhoven komt. Mm -hmm. Wat zegt u daarop? Ja, nou ik denk dat daar al heel veel over geschreven is en terwijl ik eigenlijk nou, heel weinig over gezegd heb uh, toen ik weet iedereen dat wij Adam uh, heel graag zouden willen hebben. Maar... Pas nog geeft aanzet aan dat, uh, dat de speler niet te koop is. dus Het uh, is een hele moeilijke situatie. Dus, uh, de laatste week heb ik daarover nog uh, een keer contact gehad. En de rest geen zij aan dat er uh, een niet, uh, niet te praten valt over Aannemij. Mm. En, en hoe doorbreek je zo'n uh, impasse? Hoe doe je dat dan als uh, club zonder elkaar? Soms lukt het wel, soms lukt dat niet. En, uh, ik heb natuurlijk ook een prima band met, uh, met AZ, en met name uh, met de mensen die, uh, die daar werken. Dus uh, ik probeer het op een correcte en goede manier te doen. En als het, uh, ja, als het niet kan, dan kan het niet kan, uh, Ik ben niet in het management van, uh, van AZ. En, uh, zij betalen hun eigen koers. Ja. Nou, dan, uh, dan moeten we afwachten met welke berichten u terugkomt. Hè? Want uh, voorlopig zit het slot nog op de mond. Nou, nee, het gaat niet. Je, weet, uh, je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Ja. Dus, uh, er wordt geïnformeerd naar spelers bij ons. En dan, ja, als er uh, sommige posities hoeven we niet te vervangen. Andere posities uh, moeten we wel vervangen. En uh, ja, dan moeten we in ieder geval uh, op voorbereid zijn. Ik hey, dank u wel. Uh, en, een, en nog een mooi verblijf in het buitenland. Ja, dank u wel. Dank u wel, Marcel Brands. Ah, ja. Een hoge, hoge man bij uh, PSV. gaat over, uh, over de aankoop en verkoop van spelers. Ragnanimar, Groningen tegen Utrecht, tweede helft. Zelfde spelers in ieder geval als voor de rust. We zijn alweer 6,5 minuten aan het voetballen. Nog altijd geen doelpunten. Groningen, daarvan verwacht je toch dat het elftal nu inmiddels wel doorheeft... dat het wat meer naar voren moet. Het was verdedigend voor de pauze. En dat in een thuiswedstrijd tegen Utrecht. Gelijkwaardige tegenstanders, zijn trainer Robert Maaskant van Groningen nog voor de wedstrijd. En nu de bal via Kappelhof bij Groningen inderdaad naar voren richting Texera... Maar die staat buitenspel, dat is gezien. De vlag omhoog, een meter of 5-6 over de middenlijn. Dat is waar hij zojuist stond. En dus heeft Utrecht de bal genomen en heeft buitens hem in zijn voeten. Een schot gezien van Kierm. Een paar minuutjes terug vanaf de linkerkant, een meter of 17. Zocht de rechter verre hoek bij Robin Ruiter, de doelman van Utrecht. Maar die lag op de goede plek en tikte die bal naast. Dat was eindelijk weer eens een keer een kans. Dat is de kans nummer drie denk ik in deze wedstrijd. Eén voor Utrecht gezien, twee dan voor Groningen. En dat is veel te weinig voor een uh, toch met op, het, op papier aantrekkelijke tegenstanders. Gerrit nu voor Utrecht in de as van het veld. Opening naar de linkerkant, naar Van der Gun. Van der Gun. Buitenom komt Sarota. Die krijgt de bal niet. Van de Gun gaat naar binnen. Kali op een meter of 25 van het doel. Weer Sarota aan de linkerkant. Bal gaat achteruit naar zijn Australische landgenoot Zula. Dan komt er een Zulo. Dan komt er een voorzet. Maar daar kan van der Gun niet bij. En dan kan Groningen weg de bal. Naar voren toegespeeld door Sparff. Het is nog altijd geen spektakel in Groningen. Het is ook nog altijd 0-0. En dat na 52 en een halve minuut. Goed is de gast dit uur tenniscommentator, vroeger toptennisster. Marcella, kijk even naar de deur. Daar staat de postbode van de perstribune met een briefje voor je. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Marcella. Ik kwam laatst een foto tegen uit december 1981. Zojuist hadden wij beide de nationale indoorkampioenschappen in Leidschendam gewonnen. En fotograaf Henk Koster maakte een prachtig plaatje van de kampioenen op een besneeuwde parkeerplaats. Waarschijnlijk vermoeden wij toen niet hoe belangrijk tennis voor ons zou blijven in de toekomst. Studeren was op dat moment nog een serieuze optie. In de jaren 80 heb jij mooie successen geboekt met aanvallend tennis. En met enige regelmaat kruisten onze paden, vooral tijdens de Grand Slam toernooien. Nadat jij noodgedwongen moest stoppen met proftennis... heb je de tennissport niet terug toegekeerd. Maar vond je een nieuwe uitdaging in jouw werk als televisiecommentatrice... en stond je aan de wieg van het challenge-toernooi in Scheveningen... dat dit jaar alweer voor de twintigste keer op de agenda staat. Vakkundig en met veel enthousiasme... heb jij een grote bijdrage geleverd aan de tennissport in Nederland. Op het persoonlijke vlak ken ik je als een prettig, meelevend en vooral beschaafd mens... en sta je bovendien met beide voeten stevig op de grond... Ik wens je succes met jouw werk in de tenniswereld. En vooral gezondheid en geluk voor jouw gezin. Hartelijke groet, Michiel Schapers. Marcella, we komen er zo over te praten. Maar de ontwikkelingen in Groningen vragen aandacht. Ragnar. Penalty. FC Utrecht. 10 minuten gespeeld in de tweede helft van de wedstrijd. De zweet. Alexander Gerrent. Vanwege het ontbreken van Moelenga mag hij spelen. En scoren bovendien. Want de bal laag. In de linker benedenhoek, dat is wel de hoek waar de nieuwe Groningen keeper bizot naartoe gaat. Maar hij komt er toch niet aan. En de bezoekers uit de Domstad op voorsprong in de Euroborg. Een Actie aan de linkerkant van het veld. Waar Groningen in de problemen komt als de bal door Zulo wordt voorgezet. De bal wordt met de hand geraakt, misschien wel door twee handen, door verdediger Kappelhoff. En dan kent scheidsrechter Ed Jansen geen twijfel. Legt hij de bal op de stip en Gerren maakt het dus af. Tien minuten gespeeld in de tweede helft. Groningen-Utrecht 0-1. Marcella Mesker, tenniscommentator bij de NOS. worden net Michiel Schapers. Je ja, is een generatiegenoot, hè? een tennis van je. Ja, hoor ja ik, ik hoorde het, hoor het al na drie woorden dat Michiel het was. En inderdaad, wij zijn alle twee uit het uh, jaar 1959. Uh, misschien is hij zelfs uit 60, weet ik niet. Hè. Volgens mij 59. Uh, geboortejaar ook van John McEnroe trouwens. Um, ja, Michiel en ik, wij kennen elkaar goed. En, uh, ja, dit doet me meteen denken aan onze, onze ouders. Uh, Michiel en ik hebben alle twee onze vader op jonge leeftijd verloren. Of althans, dat ja, was voor mij 1982. Ik was nog maar net begonnen als, als proftennisser. En voor hem zijn vader overleed ook. En uh, zo hebben onze vaders, die eigenlijk zo ja, meelevend langs de kant stonden... Uh, eigenlijk de hoogtepunten van onze carrière niet mee mogen maken. En bleven onze moeders toch alleen en strijdvaardig en, en ja, volledig in dit leven, maar, maar toch nog enthousiast achter. Dus, dus wat dat betreft hebben wij ook wel wat gemeen. Hij komt uit Rotterdam, echte uh, Rotterdam, maar echte uh, Haagse. Um, en um, ja, zoals wij onze carrière beleefden, dat heeft ook wel wat overeenkomst. Dus uh, wij, wij hebben zeker wat. En Michiel is uiteindelijk ook in tennis gebleven. Hij is nu voorzitter van de IC van Nederland, ja. de oud-internationals. Um, hij is tenniscoach, goede tenniscoach. Was dat niks voor jou geweest? Um, Want jij loopt ook met uh, Michela Krijtschek. Die heb je ontmoeten een paar dagen. Wanneer was het? Ja, december ben ik twee dagen ja. naar Praag geweest uh, voor, voor uh, Tennis Magazine. Verhaal met haar gemaakt. Um, ja, maar tenniscoach op zich was niet zoveel. Mijn man is tenniscoach, die komt uit Zweden. Uh, die heeft de top van de wereld uh, gecoacht. En ik, ik weet wat zijn kwaliteiten zijn uh, om mensen verder nou, te helpen. Wat jongens eens een goede kwaliteit van hem... Als coach? Iemand zelfvertrouwen geven. Hoe doe je dat dan? Ja, dat is dus uh, vooral heel erg op de positieve dingen letten. En ja voor 100 voor 200% procent jezelf wegcijferen en voor de ander gaan. En, en, en een bepaald fingerspietsen gevoel hebben op welke knop je moet duwen om iemand aan de gang te krijgen. Ja. En dat, is, dat werkt bij iedereen anders. En dat is een talent wat je moet hebben. Dat heeft mij Martin wel. En jij, dat heb, jij dus niet? Nee, dat heb ik niet. En dat, of minder? Minder... Nee, ik denk dat, dat ik dat niet heb. Dat heeft ook te maken met een, met een topsportachtergrond. Je bent natuurlijk toch als topsporter heel erg met jezelf bezig. Ja. Dus dat moet je eerst kunnen loslaten voordat je anderen verder kan helpen. En laten we zeggen, in het pad dat je daarna gekozen hebt, de, de tennisjournalistiek... Ja, de, in de journalistiek zit je... Ja. Aan de achterkant van de medaille, hè? je zit niet aan de positieve kant. Nee. Doorgaans. Nee. Je, je moet... Is dat lastig voor je? Nou ja, in het begin, ik doe er nu 26 jaar over, maar in het begin moet je zeker die ja, overstap maken. Komt dan, uit voel die wereld. Je, dan voel je je meer ja. speler en dan is het heel moeilijk om iets kritisch ja. te zeggen of iets negatiefs. Hè? En, en dan stap je in een journalistenwereld die, die, die heel anders ja. in elkaar zit. Nu ben ik meer journalist... Dan speler. Maar in het begin heb je daar toch een aantal jaren voor nodig. om ja, dat, uh, die overstap te kunnen Was, maken. Ik heb bijvoorbeeld de vraag gekregen van Johan Volkers. Uh, in dit geval aan jouw adres. niet, niet, niet zozeer op jou gericht, maar wel. hoe komt het toch dat verslaggevers vaak weinig kritisch zijn over topspeelsters? En dan noemt hij met name Sharapova. daar hoor je nooit dat ze niet kan voleren, of nauwelijks. Maar dat zie je toch? En dan zeg je dat toch? Ja, Neem ik aan. dat geldt ook voor Williams. Uh, dat is het vrouwentennis uh, vandaag de dag. Dat is power tennis. dat is hard rammen, dat is van achteruit. En er zit heel weinig finesse in. Dat is het moderne tennis tennislorie. ze hebben we zo... ongetwijfeld, zeggen we dat. Ja. Maar wat ze doen, doen ze hmm. zo ongelooflijk goed. Ja, ze hebben niet meer nodig. Ja. Maar, dat maar het is kan het natuurlijk stoel. ook zo zijn, Marcella. Dat, dat weet jij beter dan ik. Uh, dat je bij, uh, niet bij Studio Sport, maar bij andere sportzenders misschien wel de opdracht krijgt om de sport positief te benaderen. En vooral niet de fouten te veel te benadrukken, want je moet, er moet gekeken worden. Uh, hè, bijvoorbeeld naar tennis. En dan, heel vaak en heel veel. Is dat een opdracht? Nee, nee dat is nooit een opdracht. Uh, ook niet bij welke zender ook. Uh, maar weet je wat het is met tennis? Een wedstrijd kan soms twee, drie. Hm? Mannenfinale vorig jaar Australian Open, bijna zes uur duren. En heel veel wedstrijden zijn gewoon niet goed. Die zijn gewoon matig van niveau of eenzijdig, dat het niet spannend is. De mannen of vrouwen? Of... Alle twee. Huh? Dat is niet zozeer vrouwen, ook niet zozeer mannen. Um, dat komt gewoon voor. En als je dan twee of drie uur moet zeggen... Um, ja, hij heeft niet zijn ja. dag of uh, die voorhand is wel heel zwak. Ja, dat is niet om aan te horen als je dat twee uur... Kijk, als je een analyse geeft na afloop... Dan kan je dat in het Precies. kort, in ja. anderhalve minuut, kan je zeggen... Perspectief nou, van de wedstrijd, hè, ja. Djokovic begon zeer matig vandaag aan zijn wedstrijd. Zijn voorhand liep niet zeer, et cetera. Maar twee, drie uur achter elkaar, je kan niet blijven herhalen. Dat, dat is Lastig. de lastigheid Lastig. bij tennis. Al uw klachten, vragen, complimenten over de media... u weet dat inmiddels, na honderd persstribunen zo langs kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. En deze boodschappen vonden we daar deze week op. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant... Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik wil jullie feliciteren met de 100 uitzending. Het is een baken van rust om naar te luisteren. Het is radio zoals radio bedoeld is. De tijd nemen voor je gasten. Ik lieg dit niet. Over tien jaar zal ik het ook nog vinden. Hartelijke groet, Frits Baarland. Goedemorgen, meneer Van Braken. Het kan toch niet zo zijn, het is vandaag vrijdag 18 december, dat het nieuws van lens Armstrong het belangrijkste nieuws, schijnt te zijn. Het Radio 1-journaal is toch geen roddelrubriek. Het is toch een nieuwsjournaal? Oh, wat met Job Alberda. Van harte gefeliciteerd vandaag met je 100ste uitzending. Ik uh, dank je voor de altijd open vraagstelling die jij doet. En uh, daarnaast kenmerk je met een grote mate van nieuwsgierigheid. Voor mij is dat een parel in de journalistiek. Tot snel. Hey die Govert, dit is Elsmik Havenga. Ik begrijp dat je toe bent aan je 100ste uitzending voor Max op Radio 1. Nou, uh, het is je van harte genoeg dat je nog zoveel tijd hebt gekregen, 100 keer al. Na uh, jouw periode als presentator van Langs de Lijn. En dat is maar goed ook, want dat vertrouwde geluid op de radio, jouw stem, geeft de mensen toch altijd weer het gevoel van het komt allemaal goed in het leven. Gefeliciteerd met jullie hollerse uitzending. Ik zou graag willen dat er een eind komt aan het programma van uh, Joost Eerman, want ze maakt alleen maar stemming. De avondspits moeten verdwijnen, desnoods geven jullie maar herhalingen. Dankjewel. Ja, uh, gepresenteerd met dit prachtige jubileum. Als je gaat praten over klachten die mensen hebben... dingen die niet goed gegaan zijn en waar mensen misschien boos over zijn... dan ligt het gevaar op de loer dat het een onaangenaam zeurpietenprogramma wordt. Jij bent als geen ander in staat om dat te voorkomen... en toch de juiste vragen te stellen. Ik vind jou een beetje de Larry King van de Nederlandse Radio. Uh, en jij hebt ook een programma waar je je als je daarin optreedt... ook echt nog te gast voelt. Op dat vlak ben jij een aangename en zeer professionele uitzondering. Dank. Uh, ik, ik zat afgelopen week te kijken naar uh, de televisie regelmatig... en waar ik me enorm aan stoorde was het feit dat het continu maar over het weer ging... en dan vooral uh, dat dat dan gelijk in verband wordt gebracht met de Elfstedentocht. Uh, ik vraag me toch wel eens af van uh, gaat het nou hier om de feiten... Of, of wensen we nou maar iets als het gaat om het weer en de Elfstedentocht? Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001. Die laatste opmerking gaan we toch wat dieper in. De Elstede Koorts, dat was een meneer, uh, laten we Marius noemen... die een vraag stelde over dat, uh, dat uh, gedoe. Is dat ijs wel dik genoeg? Uh, alle nieuwsrubrieken spreken erover. Weer mannen uh, natuurlijk ook. En weer vrouwen, niet te vergeten. Ijsmeesters zakken door het ijs. Helga van Leur, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, jij doet het RTL uh, Nieuws weer. Hè? Dat, ja. is, dat is jouw core business. Ja, als we nu naar buiten kijken, ik geloof dat het sneeuwt een beetje. Hè? Ja, het sneeuwt weer. Ik, ik, ik heb een, heb een lekkere dag. keer als ik moet werken, er gebeuren allerlei spectaculaire dingen. Dus vind je dat uh... leuk? Nou ja, weer technisch gezien wel. Werktechnisch gezien weet ik dat ik een tropendag tegemoet ga. Waarom? Dus, Wat gebeurt er dan met je? Nou, nou ja, je moet extra veel uh, antwoorden, vragen beantwoorden. Ja. Uh, je moet meer sussen. Je, moet, je loopt alleen maar te rennen de hele dag. Ja. Dus eigenlijk, ja, voor een keer is dat leuk hoor. Hmm. Maar ik heb het vorige week dinsdag al gehad, dus ik hoef niet meer zo nodig. Nee, maar weet je, dan moet je vanavond bij RTL het weerbericht uh, weer uh, laten zien natuurlijk. Ja. Moet je nou voortdurend dan al die weerkaarten bekijken? Ja, je doet alles zelf. Hè? Je begint normaal gesproken hm? tussen twaalf uur en half één. Je gaat alle weerkaarten uitzoeken. Je maakt je eigen verhaal. Je yes. vergelijkt wat er verteld wordt. Want ja, ik kan wel iets vertellen, maar als mijn collega's wat anders roepen, dan weten mensen vaak het verschil niet meer. Wij? Wie geloven? Wie geloven? Ja. Nou, zo'n Elsteden verhaal dat is een prachtig ja. voorbeeld van van de week. Nou, hm. ik heb dat van thuis, vanuit Twitter een ja. beetje gevolgd. En het stoom kwam me uit de oren dat ik dacht: ja, jongens, wat wil je nou als we ja. ons niet eens betrouwbaar Jesus. geacht worden een ja. dag van tevoren? Helst. Laat staan. We gaan even naar, naar het Siberië van dit moment. Hoewel, ik weet niet of daar de sneeuw al valt bij, bij Ragna in Groningen. Nee, de doelpunten vallen wel, om dat bruggetje maar te maken. 2-0 voor Utrecht na 65 minuten. Mike van der Horen helemaal vrij, de centrumverdediger bij een hoekschop van FC Utrecht. Hij doet er twee keer over. In eerste instantie ligt Bizot de Groningse doelman in de weg. Maar van heel dichtbij prikt hij de bal dan alsnog in de Groningse goal. En vlak nadat De Leeuw een grote kans laat liggen, hij schoot op Doelman Ruiter van Utrecht, is het Utrecht dat de score vergroot, opbouwt, uitbouwt tot 2-0. En halverwege de tweede helft zou dat wel eens de beslissing in de wedstrijd kunnen zijn. Het is leuker geworden, er zijn kansen geweest en doelpunten ook. 2 van Utrecht, 0 voor Groningen. Helga van Leur, weervrouw van RTL. Helga, je zegt ik luister naar mijn collega's. Hè? En dan hoor je ineens Piet Paulus maar we zeggen nee, die tocht die gaat niet door. Ben jij dan verplicht ook min of meer om daar weer een antwoord op te geven in nee jouw rubriek? Nee, hij is verantwoordelijk voor zijn eigen uitspraak. Ze kunnen hooguit van het nieuws binnenkomen. Van Helga, ja. dit wordt de groepen. Wat vind jij ervan? Yes. Uh, en ik ja. ben van de week alleen maar aan het remmen geweest. Dat ik ja. ook opbelde vanuit thuis. Van jongens, alsjeblieft, gooi die rem eraf Of gooi die rem erop. Ja. En doe niet zo enthousiast. Want joh, het ijs is doe niet eens dichtgevroren op de tocht. Laat staan dat het... ...dik genoeg is om iedereen te kunnen dragen. Ja, ja. Het is echt totaal nog niet in vragen. Want totaal. die media zijn natuurlijk met elkaar bezig om die koorts uh, te laten oplopen. Nou hè? ja, denk het is niet? gewoon een hardloopwedstrijd wie de meeste media aandacht krijgt. Dus als je als eerste roept, uh, ik denk eind van de maand de El Stelentog, ...heb je de aandacht te pakken. Ja, maar dat kan ik... je niet roepen. Wie kan dat voorzien? Ja, He? nee, ik ook niet. Nee? nee. Zeker dus... niet op zo'n lange termijn vooruit. Hm. Want dan zegt. Weer online, of weer plaza geloof ik, kansen op een tocht heel groot. Nou ja, ik roep altijd 50 dat is ja of nee. <laughs> ja, zo zit je ja. altijd goed. <laughs> nee, maar weet je, afgelopen februari hadden we twee weken hele strenge vorst. Eén sneeuwdag ertussen en die heeft eigenlijk alles verpest. Maar er is twee weken zelfs minim, alleen omdat we hele strenge vorst hadden... De, was er echt hoop hè, de Rionhoofden kwamen bij elkaar. Maar nu met dit weer, dat kwakkelweer en dan, er valt nu weer sneeuw, er gaat vannacht en morgen weer sneeuw vallen. Oké, okay, dan wordt het vannacht een paar keer heel koud, maar ik zie niet tot het eind van de maand uh, Zo... de Elfsteden nee. Frieskou erin zitten. Maar ja, weet je wat het is Helga? Ik ken die redactie van binnenuit. En mm -hmm. niet, alleen, niet RTL, maar bij de NOS en jij bij RTL. Daar ontstaat dan toch een sfeertje van... als er een weerman voorbij loopt, dan gaan we, dan gaan we het me ook vragen ook. Hè? Ja, intern het, het is live ik, in de uitzending. Ja, de intern vind ik alles prima, maar extern ja, nee, moet maar, je zo oppassen wat je zegt. Ja, maar weet je, dan zeggen ze... ja, maar de mensen praten erover, we moeten toch de vraag stellen. En dan zit jij weer als weerman-weervrouw weerman, in het pakket van... ja, dan gaan we weer meesurfen. Ja, nou ja, dan zeg ik, ik kan er nog niks zinnigs over zeggen. Nee. Dus uh, bij mij moet je niet zeggen. Volgende vraag, zeg je. <laughs> zeg je tegen Jan de Hoop en Suzanne Bosman, volgende vraag. Nou nee, ik probeer ze ja. ook echt uit te leggen waarom ik het onzinnig vind. En ik snap ja. het wel journalistiek gezien dat je het leuk vindt. Het, het heeft natuurlijk ook heel veel positieve energie, zo'n toch? Dat is ontzettend lang geleden, 1997 voor het laatst. Ja. Dus ik snap het wel, maar nu nog niet. Als het nou eind van de maand inderdaad nog steeds vriest. Uh, hè, je ziet wat Rayonhoofden koffie drinken bij elkaar... Dan en zou ik zeggen, zeggen, en wat, wat, wat moet het dan vriezen? Want ja, wij zeggen, nou, 5, 6 graden, goh, dat ijs dat moet dan gaan groeien. Is dat ook zo? Nou, Het kan met 5, 6 graden vorst wel groeien. Alleen, dan heb je wel 3, 4 weken uh, non-stop hm. vorst nodig. Ja. Uh, je hebt volgens mij iets van 18 centimeter ijs nodig... Uh, en voorheen had je natuurlijk heel weinig schaatsenrijders, nu zijn dat er heel veel. En al die mensen die ja. op het ijs gaan staan, eigenlijk is dat het grootste probleem. Het grootste gevaar. En uh, ja, daar is de overheid voor verantwoordelijk en niet de vereniging de Friese Alsteden. Ja, maar ik denk niet dat de Vereniging Friese Alsteden denkt, we kunnen hem schaatsen, maar als de mensen op het ijs gaan staan, gaan we erdoor. Dus we ja. laten het toch doorgaan. Dat denk ik niet. Nou, weet je, ik durf wel te zeggen dat de tocht van 86, daar was ik bij toen, voor de NOS als verslaggever, nou, dat was kilo kilo hoor. Ja. Dat je zegt: nou, het dood toch aardig in het water stond bij de finish echt op het ijs hoor. Ja, maar het dat is, is was niet bij de tegen een dooiperiode periode aan ja. he, dat die tocht gereden Zeker, wordt. Omdat ja. je zo'n lange fors periode hebt. Natuurlijk, je hebt zo'n aanloop. <laughs> ja. Je hebt, hebt zo'n lang vorst nodig dus dat dan is het bijna in de zomer gaat rijden. Ja, en ja. we weten dat het gaat dooien, dus ja. gokken we voor die dag van tevoren om het te doen. Ja, ja. het weer is niet controleerbaar. Nee. We zouden het zo graag willen aan knopjes draaien, en, we niet, maar we moeten het gewoon afwachten. Ik hey, dank je wel, Helga. Uh, mooi weerbericht uh, vanavond. Het zal de teneur ja, zijn ongeveer. Buiten, denk ik. Ja, want want het gaat hier een beetje sneeuw en, sneeuw en, meer, ja. Tot en met morgenmiddag uh, kunnen er problemen optreden. Weer lekkere files en zo, helaas. Heerlijk die vrieskou, hè? Ijspret. Nou. Het, hoort bij, het hoort bij dit seizoen. Ik dank je wel, Helga van Leur. Marcella Mesk, ben jij een schaatsliefhebber eigenlijk? Um, Behalve de Hanenburg uh, in je jeugd. Nou, in mijn de jeugd, iedere zaterdagmorgen op de Hokkaï. Uh, uh, houtrustsport, bekend uh, terrein. Uh, ...ging ik schaatsen ja. op de kunstschaatsjes. Oké. Okay. Ja, precies. Maar uh, ja, laatste jaren is het er niet van gekomen. Nee. Zeg maar jij, uh, jij doet ook andere dingen natuurlijk... Uh, dan, uh, ...dan dat tennis uh, verslaan. Je zit geloof ik in... Uh, ...wat was het? Het Comité 200 jaar Koninkrijk... Ja, ook. Wat in doe je het daarvoor? Den Haagse comité. Ja, eh, ik ben natuurlijk geboren en getogen in Den Haag, dus heb daar een groot netwerk, uh, zit in allerlei comités, besturen, mm -hmm. uh, heel veel met de sport, hè? Sportadviesraad uh, van Den Haag. Maar ja, nou, het klopt. Maar Koninkrijk, ja. We gaan de vier, burgemeester he? met Sylvia Toot. Wordt gewoon echt een feestje voor Nederland. Inderdaad. Scheveningen. Nou ja, daar is de kickhof. Er komt ja. echt een vloot binnen met de eerste prins. Uh, uh, ja, die komt dan uh, op een grote boot op het strand van Scheveningen. Het wordt een enorme ja. happening. Heel hey, maar dat was in 1963 hoor. Dat is echt 63 revisited. Ja. 150 jaar koninkrijk, nou, er kwam 18... een boot uit zee. Ja, Moesten 18... wij naar kijken voor straf. Oh, ja? Bijlesgeschiedenis. Ja. Koud. Ja, ja. Heb ik ja. nog een blauwe maanden gestudeerd geschiedenis trouwens. Oh, leuk. Ja, ja, mooi ja, vak. Ja. Ja, ja, ja. ja, nee, maar goed, dat gaat weer gebeuren. Dat is mooi natuurlijk. Ja, ja, ja. ja allerlei mooie evenementen. Waarvan, uh, ja, tweetal evenementen yes. uh, in de NA. Dag van de Grondwet wordt gevierd. Uh, nou ja, dat zal veel mensen trekken. Floatlanding, kijken, uh, de eerste Marielle, uh, uh, uh, uh, Marcella, wat is daar leuk aan aan de Dag van de Grondwet? Nou, je kan het leuk maken. Ja, ja. Je kan een hele mooie tocht door Den Haag oh, okay. naar alle monumenten. Oh, zo, en daar ja, toneelstukjes ja. en happening en wandeltochten. Ja. Nee, daar, is, daar, nee okay. daar wordt heel wat moois uh, van gemaakt. En het begint uh, 30 november 2014. Leuk om bij te zijn. Mooi. Ja, ja. ja, ik doe een beetje fundraising voor het Haagse comité. Dus, ja, dat is 2013 hè? Ja, oh ja, 2013. Ja, ja. ja. ja. ik zou zeggen al, ja. we een jaar ja. verder. Ja, ja, ja. Nou. Leuk dat je erover wilde vertellen, kort eventjes. Uh, ik wens je veel plezier vandaag, mooie zondag. Wees uit, wees voorzichtig, maar terug naar huis zometeen. De perstribune houdt ermee op, straks de collega's van Langs de Lijn. Fijne zondag. De perstribune is een programma van Max. Een kleine eengezinswoning in Emmet. Ik ga natuurlijk niet iedereen redden, maar als iemand voor mijn deur staat... Wie er allemaal wonen... Hoe heet jij? Ali. Ali, En jij?